Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël is aangevallen door Iran. Volgens Israëlische media werden ruim 100 raketten afgevuurd. In het hele land loeiden sirenes. Getuigen hoorden explosies in onder meer Jeruzalem en Tel Aviv... Mensen zijn opgeroepen om naar schuilkelders te gaan. Inmiddels kan iedereen daar weer uit. Ook onze verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Maar iedereen let wel goed op voor het geval er weer een luchtalarm klinkt, vertelt hij. En als het nu weer afgaat, dan heb je twaalf minuten in het geval van raketten uit Iran. Maar twee minuten in het geval van raketten uit het noorden van Hezbollah. En ook daar zijn er vandaag een paar van afgeschoten op Tel Aviv. Nou, allemaal in de zee uh, beland, maar uh, de, de boodschap van... Uh, Israël is dat je nog altijd waakzaam moet blijven, maar intussen is het luchtruim weer geopend. Worden de openbaar vervoerdiensten, trein en bus worden weer herstart. Volgens het leger zijn er weinig mensen gewond geraakt. Israël heeft een van de beste luchtafweersystemen ter wereld. En ook nog een aanslag in Jaffa, in de buurt van Tel Aviv. Ongeveer een half uur voor de aanval van Iran. Het gebeurde bij een tramhalte. De daders kwamen uit een tram en begonnen om mensen te schieten. Zes overleefden dat niet. Een klassiek verhaal in Italië over een schilderij... dat van een beroemde schilder blijkt te zijn. Het werd ruim 60 jaar geleden gevonden door een man... die afgedankte troep opkocht. Hij nam het mee en hing het thuis op... maar hij had geen idee dat de handtekening... van een wereldberoemde Spaanse kunstenaar was. Tot zijn zoon zich met kunst ging bezighouden. En niet lang daarna een team van experts inschakelde... om het schilderij te onderzoeken. Het heeft even geduurd, maar nu weten ze het zeker... De man had jarenlang een echte Picasso hangen. Waarschijnlijk is het zo'n 6 miljoen euro waard. En op dit moment is de aftrap van PSV Sporting in de Champions League. De terrassen in Eindhoven zaten vanmiddag al vroeg vol enthousiaste Portugese voetbalfans. We just love sporting, it's the love of our lives, so we're just here to support. I think they are very good, but I think we are a little better. Ja, zo'n 1700 supporters van Sporting hebben een kaartje weten te bemachtigen in het uitvak van het Philips stadion. Dan nog het weer, vooral in het midden en noorden vanavond en vannacht wat regen. In het zuiden is het vaker droog met kans op mist. Morgen overdag meer zon en maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio is de avondspits voorbij. Je hebt nog wat vertraging op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar Knoop.nl. Meer 10 minuten bij Amsterdam Hemhavens. En welgeteld 5 minuten op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM. Yes. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag stel ik het programma samen en presenteer ik het ook. Ik ben verder gegaan in de tweede uur waar ik gestopt ben het eerste uur met Ulysses Owens. Een um, drummer die hier met een fantastische line-up een uh, geweldig nummer heeft gemaakt. Een geweldig album heeft gemaakt. Het album heet Unanimous uit 2012 en hij wordt erop vergezeld door... Nicholas Peten op trompet, Christian Sands op piano en Christian McBride op bas. Ik ga verder met opnieuw een jazzpianist. Uh, Thomas Enko, een Franse jazzpianist. Hij treedt uh, ook op, hij maakt ook klassieke muziek. Hij uh, switcht dus regelmatig tussen de jazz en de klassiek. En zo kwam ik hem ook tegen, want ik zat op een gegeven moment naar Podium Klassiek te kijken. En daar trad hij op uh, en gaf een geweldige uh, uh, optreden. Dus toen ben ik hem gaan, uh, gaan, uh, gaan nakijken. En toen kwam ik dit album tegen. Het album heet Yesterday's. Nee, de titel heet Yesterday's. En het album heet Someday My Prince Will Come. Thomas Enko. Met Yesterday's. Dan gaan we verder met een Nederlandse artiest en ze wordt ook vergezeld door een Nederlandse band. Het gaat om Marcella Hendricks. Zij zingt, ze wordt vergezeld door Benjamin Herman op sax, Rein de Graaf op piano, Marius Beets op bas, Erik Ineke op drums. Het nummer heet Blood 66 en het komt van het album Marcella sings Night and Day.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 Let's take Arizona Don't forget one on a Kingman, Boston, San Bernardino Won't you get hip to this timely tip When you make that California trip Get your kicks on Route 66 Get your kicks on Route 66 Get your kicks On Route 66 Ja, Marcella Hendricks. Zo denk ik, nog meer Nederlandse muzikanten. Eerst Oliver Jones. Hij is een pianist en hij speelt samen op een album. Samen met Ray Brown op bas... en Jeff Hamilton op drums. Het album Have Fingers Will Travel komt uit 1997. En uh, het staat een aantal originele nummers op. Waaronder een nummer wat ik zo recht ga draaien. Dat nummer dat heet DBG Blues Oliver Jones. Jones met de DBG Blues. En dan ga ik verder met opnieuw een Nederlandse artiest en wel een hele jonge Nederlandse artiest. Hij is 25 jaar, Bram van der Glint. Ik had nog nooit van hem gehoord en ik heb wat gelezen en hij, uh, hij is bijzonder. Hij is een uh, trompetist, maar hij uh, componeert ook en hij speelt uh, ook drums en piano en basgitaar. En uh, ja, hij is ook nog een bandleider. En als je deze muziek hoort, dan hoor je dat we echt hier over een heel groot talent hebben in Nederland. Ik heb twee nummers van zijn, uh, zijn album uitgekozen. Het is het album Mirrors, het is pas uit. Het eerste nummer wat ik ga draaien heet Mindless Moose. En het tweede nummer wat ik ga draaien heet Yellow Blues in Red. Bram van der Glint. <middels> Een multitalent van Nederlandse bodem. Ik denk dat we nog heel veel van hem gaan horen. Dan heb ik klaarstaan Winter Marsalis. Natuurlijk de grote Winter Marsalis. Ook zo'n multitalent. Uh, hij heeft het alleen al zoveel jaren waargemaakt. Onder andere met het Jazz at the Lincoln Center Orchestra. Ik heb een album uh, uitgekozen. Het heet The Music of Wayne Shorter. Het komt uit 2020. En daar ga ik twee nummers van draaien. Ik ga in de eerste plaats... Uh, ...Armageddon draaien... ...en um, dat ga ik vast opstarten... ...want het nummer duurt heel lang... ...en uh, daarna ga ik het nummer draaien... ...Mama G. Beide nummers komen dus van het uh, album... ...The Music of Wayne Shorter... ...Winter Marsalis en de... ...Jazz at the Lincoln Center Orchestra... Winter Marsalis at Jazz at the Lincoln Center Orchestra. Volgend jaar komt dit bijzondere, concert, uh, bijzondere orkest, moet ik zeggen, komt naar Nederland, naar het concertgebouw. Ik zit er hard over te denken om daar ook heen te gaan, want uh, ik heb ze een keer op Northside Jazz gezien en ze zijn fantastisch. Voordat ik verder ga met, een, uh, met nog een nummer van dit fantastische orkest, um, klein uh, huishoudelijk dingetje: volgende week is er opnieuw een concert uh, in de serie van Jazz in Zandvoort. In New Unicum hier in Zandvoort. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Dus heeft u zin om naar een live optreden te gaan? Kijk even op de website van Jesse in Zandvoort. Ik ben toegekomen aan het laatste nummer van, uh, van vandaag. En dat is ook een uh, nummer van hetzelfde album uh, van Winter Marsalis... en zijn uh, Jesse de Lincoln Center Orchestra. The Music of Wayne Shorter. En het nummer heet uh, Armageddon.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 into